Rapunzel. Er waren eens een man en een vrouw die al heel lang een kindje wilden hebben. Ze woonden in een klein huisje waarvoor een grote oude muur stond. De vrouw wilde heel graag weten wat er achter die muur was... ...maar de muur had geen deur en er waren ook geen gaten in... ...zodat je er nergens doorheen kon kijken. Op zekere dag echter, toen ze met haar man op de zolder werkte ontdekte de vrouw een klein vergeten venstertje. Ze keek er doorheen en riep vol verrukking uit. O oh man, kom snel, kom eens kijken. Ik kan hier over de muur heen kijken. Wat ligt er een prachtige tuin achter... met heerlijke bloemen en zeldzame kruiden. En daar een veld met de heerlijkste rapoenzels. Ze zien er zo fris en groen uit. Als ik toch van zo'n rapoenzel eet... zullen we vast en zeker gauw een kindje krijgen... Klin alsjeblieft over de muurman en breng me wat van die rapoenzels. Nee, nee, nee, nee, vrouw dat mag ik niet doen. Niemand mag in de tuin komen, want die is van een tovenares. Ze heeft grote macht en iedereen is bang voor het. Maar ik wil die rapoenzels zo graag hebben. Ik ga zeker dood als ik ze niet krijg. Had je maar nooit in die tovertuin gekeken. Maar ja, het is nu helemaal gebeurd. Ik ga liever wat van die rapoensels halen, dan dat ik je laat sterven, lieve vrouw. Koste wat kost. In de avondschemering klauterde de man langs de klimop tegen de muur. Hij sloop de tuin in en begon voorzichtig een paar rapoensels uit de grond te trekken. Maar nauwelijks was hij daarmee bezig, of daar kwam de tovenares aan. Trillend van woede schreeuwde ze... Oh, daar heb je in mijn taf! ...te klimmen en mijn rapunzels te stelen. En weet je wel wat er straf daar staat? Genade, genade. Laat u alstublieft genade voor recht gelden. Ik heb het alleen uit noodzaak gedaan. Mevrouw heeft uw rapunzels gezien... ...en ze wil ze zo graag hebben... ...dat ze doodgaat als ze ze niet krijgt. <grijgd> Mijn mooie, mooie Rapunzel. Je hoeft mij niks te vertellen. Ik weet alles al. Ik heb toch zelf je vrouw naar het venster gelokt? Luister man, neem net zoveel Rapunzel als je wilt en laat je vrouw daarvan eten. Ze zal dan een kindje krijgen. Maar dat moet je aan mij geven. In zijn bange nood beloofde de man alles te doen wat de tovenares verlangde. Hij gaf zijn vrouw van de rapunzels te eten en spoedig daarna bracht ze inderdaad een mooi meisje ter wereld. De man en de vrouw waren de gelukkigste ouders van de wereld en de man vergat helemaal wat hij de oude tovenares beloofd had. De tovenares was het echter helemaal niet vergeten. Op een dag kwam ze het kleine huisje binnen en zei tegen de man... Nee, kom ik halen wat mij toebehoort. Het pasgeboren kindje kom ik halen. Dat heb je me beloofd voor de Rapunzels. Daarom zal het voortaan Rapunzel heten. Daarop nam de oude vrouw het kindje met zich mee. Rapunzel groeide op... En werd het mooiste meisje van de wereld. Maar toen ze twaalf jaar oud was, sloot de tovenares haar op in een oude toren. Die lag diep in het bos en had geen deuren en ook geen trappen. Alleen helemaal bovenin was een klein raampje. Als de oude vrouw dan naar binnen wilde, riep ze... Rapunzel, Rapunzel, laat de vlechten zakken! En dan antwoordde Rapunzel... Tovenares, bent u het die, Marie? Ik laat mijn vlechten zakken wel twintig meter diep. Daar golfde Rapunzel's haren naar beneden, fijn als gesponnen goud en de tovenares kon er gemakkelijk langs naar boven klimmen. Om de drie dagen kwam de oude vrouw één keer, maar voor de rest was Rapunzel alleen. Dan zong ze aan het venster in haar eenzaamheid. zingt meisje, zo Op zekere dag trok er een prins door het bos. Toen hij voorbij de toren kwam, hoorde hij iemand zingen. Hij steeg van zijn paard af en luisterde. Er zingt een eenzaam meisje... Zo minig, minig Oh, wat liefelijk klinkt die stem. Ik denk dat hij uit deze toren komt. En het moet wel de stem zijn van een beeldschoon meisje. Ik moet haar zien. Maar hoe kom ik daar binnen? De toren heeft geen deuren en geen ramen... Alleen daarboven een klein venster van waaruit dat lieflijke, treurige gezang klinkt. Maar er moet toch een weg naar boven zijn. Weet je wat? Ik blijf hier in het bos wachten tot ik het geheim ken. Terwijl de prins vol verlangen naar het venster keek, kwam de oude tovenares en zij riep... Rapunzel, Rapunzel, laat je vlechten zakken! Daar vielen Rapunzel's vlechten naar beneden en de oude vrouw klom langs omhoog. Toen de prins dat zag, dacht hij bij zichzelf... Is dus de ladder, dit goudglans om de haar. Als die oude vrouw er langs omhoog komt, moet mij dat ook lukken. Als die oude weg is, zal ik mijn geluk eens proberen. Toen de schemering over het bos viel, ging de tovenares naar beneden en begon Rapunzel in haar eenzaamheid weer te zingen. Daarop riep de prins haar toe Rapunzel, Rapunzel, laat je vlechten zakken Wat een vriendelijke stem die me daar riep Ik laat mijn vlechten zakken wel twintig meter diep Onmiddellijk wierp ze haar vlechten naar beneden En de prins klom er langs naar boven Toen het meisje hem zag, schrok ze eerst Maar de prins zei heel vriendelijk Wees maar niet bang, lief meisje ik heb je horen zingen en het heeft mijn hart zo geraakt dat ik je moest zien. Maar wie ben je, vreemde jongeling? Je bent zo mooi en zo vriendelijk. Ik ben een prins. Mijn vader heeft een slot ver van dit bos... met vele torens, trappen en vensters. Maar zeg me nu ook wie jij bent. Ach, dat weet ik niet. De tovenares noemt me Rapunzel. Maar ik weet niet wie mijn vader en moeder zijn... Maar Toch ben jij het mooiste meisje wat ik ooit gezien heb. Wil je met me meegaan en mevrouw worden? Leg je hand dan in de mijne en kom mee. Wat zou ik graag met je meegaan, lieve prins? Maar hoe moet ik uit deze toren komen? Ik zit hier voor mijn hele leven gevangen. Dan kom ik iedere dag naar je toe en breng ik een zijde draad mee. Daar kun je dan een ladder van vlechten. Oh ja, en als die lang genoeg is, ga ik met je mee. Dan neem ik je mee op een paard en rijden we naar mijn vader. Zijn land is een prachtige mooie tuin. Daar zullen we ons hele leven lang bij elkaar zijn. Zo kwam de prins elke dag... en de zijde ladder hing al bijna tot op de grond. Maar op een avond zag de tovenares... hoe de prins aan de vlechten van Rapunzel naar beneden ging en wegreed. Daarop klom ze woedend naar boven... En schreeuwde tegen het arme meisje... Jij lelijk schandalig ding, jij hebt me bedrogen. Maar wacht maar, met deze grote schaar zal ik je mooie vlechten afknippen. En daar, rits, rats, daar liggen je trotse vlechten. Jij ijdel ding. En nu voort, weg met je. Ik zal je naar de wildernis brengen. Daar moet je kommer en ellende verdragen. Tot je te gronden gaat. Zo kwam Rapunzel in de wildernis. De tovenares echter bond de afgesneden vlechten vast aan het kleine venster en wachtte tot de prins zou komen. In de avond kwam hij aangereden en riep, Rapunzel, Rapunzel, laat je vlechten zakken. Onmiddellijk liet de oude boze vrouw de vlechten naar beneden vallen en de prins klom omhoog. Met vurige blikken keek ze hem aan en riep... Jij komt zeker je allerliefste halen. <laughs> maar het mooie vogeltje zit niet meer in het nest En het fluit niet meer. De kat heeft de al gehaald. En zal jou ook snel de ogen uitkrabben. Jij vrede oude vrouw. Maar al jouw boosheid kan ons niet scheiden. Ik spring uit het raam. Ik zal sterven of Rapunzel vinden. Met deze woorden stortte hij zich uit het raam. Hij redde zijn leven, maar hij kwam wel midden in de doornen terecht. Die staken hem in de ogen en zo werd hij blind. Vertwijfeld doodde de prins door de wildernis en riep klagend. Rapunzel, Rapunzel, Daar moet je toch zoeken. Laat je lieve stem te horen, zodat ik je vinden kan. Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel. Rapunzel. Na vele bittere jaren kwam de prins eindelijk in de wildernis, waar Rapunzel met de tweeling die ze gekregen had, een ellendig leven leidde. Plotseling hoorde hij een lieflijke stem door het bos klinken. Het is, het is alsof ik dat lied en die lieflijke stem ken. Ik moet weten waar het zingen vandaan komt. Ja, ja daar. Ik hoor het steeds dichterbij. Steeds mooier. is haar treurig lied. Rapunzel, eindelijk heb ik je teruggevonden. Mijn prins, mijn geliefde prins, ik herken je. Ze snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en huilde. Twee van haar tranen maakten zijn ogen nat. Daardoor werden die weer helder en zo kon hij weer zien, net als vroeger. De prins nam Rapunzel bij de hand en voerde haar in zijn rijk en ze leefde nog lang en gelukkig.